Goedemiddag, ik ben Sid van der Linden en dit is het nieuws van NOS op 3. Geef boeren nu geen valse hoop, zegt D66. Er is boosheid over de stikstofplannen van het kabinet, waardoor veel boeren moeten stoppen. De VVD-leden vinden dat de plannen aangepast moeten worden, maar dan ben je niet eerlijk tegen boeren, zei Tjeerd de Groot van D66 vanmorgen in Buitenhof. En dit is het hoor. we hebben geen enkele keuze. Yeah. En je hebt gewoon hier wetten en wetenschap te volgen. Uh, en al het andere geeft, geeft valse hoop aan boeren en gaat de problematiek niet oplossen. Minister Van der Wal, die erover gaat, zei al dat de stikstofplannen niet worden aangepast. Ze wil wel in gesprek blijven met boeren. Een asielzoekerscentrum in het Belgische Molenbeek moet dicht van de burgemeester. De locatie was bedoeld voor de opvang van Oekraïnse vluchtelingen. Al snel bleek dat de opvang niet nodig was. En toen werden er asielzoekers uit andere landen opgevangen. Daar gaat de burgemeester niet mee akkoord. Volgens hem doen ze al genoeg voor vluchtelingen. In Amsterdam is officieel het Anuri-plein geopend. Het is een sportveld in de wijk Nieuw-West... waar Ajaxit Abdalak-Nuri als kind altijd voetbalde. Hij kreeg vijf jaar geleden tijdens een oefenwedstrijd... een hart. De voetballer liep hersenschade op en moest stoppen met zijn carrière. Zangeres Anouk is getrouwd, niet zomaar, maar met tienduizenden mensen erbij. Ze gaf een concert op het Malieveld in Den Haag... en na een paar nummers kwam de trouwambtenaar het podium op. Anouk Theor, neemt u aan tot uw wettige echtgenoot... Dominic Shakil Kwaku Schemmekes... en verklaart u getrouw alle plichten te zullen vervullen... die de wet aan de huwelijkse staat verbindt. Wat is hierop uw antwoord...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 So excited just from her perfume fm's antwoord 106.9 FM Si ce soir Jij pas envie te rentrer tout seul si soir pas envie te rentrer chez moi Si soir Jij pas envie te fermer la gueule Si soir Envie me casser la voix, c'est la voix En die die spelen, en die spelen, die spelen, en die spelen, en die en die spelen, die spelen, en die I'm all soul. One heartbeat long. I sing my song and I'm a rockin', burnin' up with a badass like feel. To the beat, I feel the sound song, present in my head, my head like a bomb down. Listen to the beat, beat of a sound song, a buzzin' in my head, my head like a bomb down. Beat, beat, beat of a sound song, a buzzin' in my head, my head like a bomb down. Listen to the beat, beat of a sound song, a buzzin' in my head, head like a bomb down. Now we're standin' alive with a beat called fire, King called drive on the Japanese boogie. We're standin' alive. En het geluid van de zomer op CFM. Hoor je nu overal. Hoor je nu overal, ieder zon, zon, zon. en weer. Don't look Alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría je je je Hala tu cuerpo, alegría Macarena, eh Macarena. Hala tu cuerpo, alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y je je Hala tu cuerpo, alegría, macarena. ¡Eh, macarena! I'm a girl for a day, I'm a a day, I'm a alegría, for a day, I'm a girl for a day, I'm a girl for a day, I'm a la alegría a day, I'm a girl for alegría, day, I'm a Magarena, always at the party con las chicas que son buenas. Come join me, dance with me and all you fellas, tell along with me. Hala tu cuerpo alegría Macarena, con tu cuerpo pa dar la alegría y cosa buena. Hala tu cuerpo alegría Macarena. Hey, Macarena. Hala tu cuerpo alegría Macarena, con tu cuerpo pa dar la alegría y cosas buenas. Hala tu cuerpo alegría Macarena. Eh.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 nog of je nou hier bent geboren, of op een dag zomaar gestraald, jonger op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 It's almost CFM. just flies away, we lose control, oh, I wonder why we keep trying to chase a feeling that was all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 call your 9 is opleiding Zandvoort en opleiding Hier, hier, cerca de mí. De zomer van ZFM, ZFM's antwoord. ZFM's antwoord. Fm. ZFM Zanvo Zanvo 106.9 FM. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela menina que vem, que passa um doce, balanço o caminho do.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 See Zonboard. Ik heb de vontade. Entre e faça a festa, me liga mais tarde, vou adorar Até o solen, Dança, de hoje vai rolar. O, tje, tje, tje, tje, tje, tje,